In Zandvoort wordt volop gereest. Een uurtje geleden zijn de coureurs van start gegaan. Commentator Louis Dekker zag Max Verstappen flitsend van start gaan. We hebben er allemaal zin aan. En iedereen is opgewonden en het is een geweldig plaatje. En nu zie ik uh, bijna de laatste auto stilstaan. En gaan we focussen op de voorste rij. Verstappen versus Leclerc. Weer zij op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. En dus staat de drukker volop en moet Verstappen goed van zijn plek komen waar Leclerc lijkt. Iets beter weg, maar niet goed genoeg. Verstappen gooit de deur dicht. En Max Verstappen gaat nog steeds lekker. De coureur rijdt voorop in de race samen met Leclerc. Naast de Formule 1 wordt er vandaag ook gevoetbald in de Eredivisie. RKC Waalwijk heeft zojuist voor het eerste seizoen een wedstrijd gewonnen. De Brabanders werkten in eigen huis tegen Excelsior tot tweemaal toe een achterstand weg. En uiteindelijk werd het 5-2 met de laatste goal ergens in de laatste paar minuten. Lopeten. Ontsnapt, maar heeft de bal nog en legt hem neer voor Kramer. En dan is het feest helemaal compleet. Ook nog een doelpunt voor aanvoerder Michiel Kramer. En de bosbrand in De Peel in Limburg is nog steeds niet helemaal uit. Woensdag brak er een grote brand uit in het gebied. De brandweer dacht dit weekend klaar te zijn met nablussen. Maar het duurt nog een paar dagen langer voor het gebied weer helemaal veilig is. Zo'n 40 hectare bos is verbrand. En een behoorlijk ranzig verhaal uit Venraai in Limburg. Een hoogbejaarde vrouw van 88 heeft daar vanochtend de politie moeten bellen... omdat er een naakte man op haar terras zat te kakken. Hij was daarna op een stoel in slaap gevallen. Uiteindelijk hebben agenten hem wakker geschud. Hij heeft daarna zijn eigen troep opgeruimd. Het weer, heerlijk zonnetje vandaag. Wel zijn er wat wolken. Vanavond kan er plaatselijk een kleine bui vallen. Het is 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeddyzee. Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Race Radio. Op dit moment van alles op het circuit. Welkom bij dit uh, nieuwe uur van race Radio met Toto en Line. Ja, het begon want... allemaal met uh, Yuki, hè? Ja, Yuki. Yuki da, ja, dat ging helemaal niet goed. Uh, want, uh, ja, het was heel het raar. Back Hij back stopte back in eerst, uh... ging later weer door. Hij stopte in de slotenmakerbocht. Ging toch door naar de pits, waar ja. ze uh, een halve minuut aan zijn, aan zijn riemen uh, zaten uh, gesleuteld. Dat <laughs> ja. kregen ze dus niet goed vast, waarschijnlijk. <laughs> ging toch weer weg en stopte vervolgens bovenaan hun rug. Ja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 Maar ze staan nee, klaar nee rood nee, rood, rood. rood ja ik, ik heb een kijk op kijk eens stap ik op binnen rood band gaat eronder uh, dat zou heel goed kunnen zijn want die safety car is net in de baan gekomen voor de auto die stilstaat aan het eind van het rechte stuk Hij had nog een stukje rood over hè ja dat is, nou ja, ja, ja, dat, dat is het hem juist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 Ja. Behoorlijk in het voordeel. Ja, je denk ik. krijgt een uh, enorm spannende laatste Ja, ik denk, het ook, ja. Ik denk het ook. Maar anders, he? uh, kijk, uh, je zit bij de safety, met de safety car en uh, het hele veld schuift gewoon ja. in elkaar. Dus, dus ja, uh, verstappen stappen moet dan wel twee Mercedes inhalen. Want Rustel is ook doorgereden. Rustel is doorgereden. En nu Hamilton Rustel verstappen. Ja. Maar ik uh, geef <coughs> nog steeds een uh, goede kans. Dat, uh, want er uh, zijn nog uh, 15 ronden.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 En uh, ja, dan moeten ze dan wel binnen nu een twee, drie rondjes doen, want anders wordt het, wordt het wel lastig. Maar... Ja. Nou ja, goed, in Klappig ieder geval, uh, we krijgen een enorm spannende eindfase van deze race. Ja, dat lijkt mij echt. Het me is mee, een op, leuke, ja. leuke tot ja. ja. nu toe. Ja, tot dusver wel, ja. Er gebeurt uh, van er, er alles. Er gebeurt van alles, leuk. Uh, dat sowieso. Uh, zullen we dan nog maar even weer ja, een we stuk doen muziek er tegen aanspuiten? Dat is uh, deze van de Kings, altijd goed. Ah, mijn groep. Ja, ja, ja, ja. De Kings. ja. You really got me going You got me so I don't know what I'm doing now. Side. signalen die er af en toe uit vliegen. Ja. Omdat denk ik heel veel van het, van het netwerk wordt belast van, ja. van de landelijke media. Babushka trouwens van Kate Bush. Daarvoor de Kings. Eh, ja, de Kings. De Kings, C de ja, Kings ja, ja, ja. mijn favoriete groep. Ja, een van mijn favoriete een groepen. Favoriete ik groepen. heb ze ooit opziet treden in Londen. Het was een geweldig concert. Ik was daar met een vriend. Ja. car gaat er bijna uit. Maar ja. ik was daar met een vriend naar de te gaan. Mm. We lopen in het centrum. We zien bij een of andere... Uh, grote uh, concertzaal. Hmm. Dat er een, een Kingster uh, uh, zouden optreden. Dus we ja. hebben nog kaartjes gekocht. Maar wij gaan nog even terug naar het circuit. Ja. Uh, waar het uh, enorm ja, spannend wordt. Het wordt, wordt heel laat, spannend. Uh, want het is, de weer laatste laatste bijna, vallen, het is ja. een beetje Abu Dhabi-achtig. Met ja, de Hamilton voor en, ja. uh, en, en, en, en, Klopt, en Verstappen de erachter. De car is inmiddels uit. Hamilton mag bepalen wanneer hij uh, doorgaat. Ja. Doet hij nu Lijkt ja, mij doet wel een ja, ja, ja, maar lekker, we hebben nog geen DRS. Ja, DRS hebben we nog niet. Ik, ik, ik, ik ben benieuwd. Wat hij gaat doen ja, Hij gaat er uh, omheen. Hij gaat er nu langs. Tenminste, ja, dat gaat hij doen. Hij pakt hem nu al in ja, de ja, okay, dus, nou ja, ja goed, uh, mooi. Hij heeft beter grip natuurlijk. Omdat hij ja. die rode band onder zich heeft. En wat uh, gebeurt erachter? Hamilton zit 2. en ja, drie is Russell. Dus, uh, dus ja, ik heb... Uh, het worden nog zenuwslopende ronde denk ik, Hans. Het worden nog zenuwslopende ronden. Maar het ja, zijn er waar, nog tien. De uh, manier waarop uh, Verstappen er langs ging... was wel echt uh, veelzeggend, ja, eerlijk gezegd. En, ik moet er ook bij zeggen... het is weer een, bijna een soort sprintafstand... Ja. want de meeste races... Er waren al twaalf ronden op een circuit. Bij een Wat? merkenklasse kan ik me dat nog geen idee ja Helemaal de al. Het zal erg lastig worden om dat that guy, that guy behind me... Uh, that guy. me is ja, het alweer yeah, that niet guy? de uh, world champion achter me <laughs> te laten. Nee, that guy behind me. Ja. En, uh, kijk ja, ja, eens hoe hard die er uh, meteen uh, van doorgaat. Het is, is meteen een, uh, een seconde stap. geslagen. Uh, ja De mensen worden helemaal gek op het uh, circuit. Dat is ja, wel mooi. Maar we zijn er nog niet. Ja, we zijn er nog niet. We, de, de, het is, uh, kijk, uh, er zitten meer incidenten in. Dat is toch nog een beetje het idee. Dus de temperatuur staat er nog niet echt in, natuurlijk, in die band. Nee, maar aan de andere kant, ja, ja. je hebt wel meer, maar, veel meer grip met een ja, rode band. Dat pakt ik. hem uh, prachtig. Goed, uh, de Orange Army uh, die, die kijkt natuurlijk met uh, met Argus ogen, of beter gezegd, met pretogen nu naar de wedstrijd. Ja. Hoe het uh, verder gaat verlopen. Maar hij is uh, best wel. Uh, ja, er zit uh, behoorlijk uh, veel in. Er gebeurt ja. veel. Uh, eerst met uh, Tsunoda met die dan op een gegeven moment na twee keer uh, maar Verstappen rijdt nu ook de snelste ronde. Mm -hmm. 1.13 uh, zit hij inmiddels. Mm -hmm. en, uh, ja, het is nog tien uh, rondjes en dan is het uh, denk ik toch wel uh, gebakken hoor. Voor, uh, nou, ja, ik wil uh, ik blijf nog steeds even... De, de, de, de, de, de, de, nah, de wedstrijd is pas gespeeld dit, dus de laatste ronde dit, is uh, geregeld Dit heeft uh, deze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 Dus net twee nummers laten horen. Genesis met The Land of Confusion. En daarachter horen we deze van Afrojack. The Vision. Dat is de plaat die op Paul precies staat. Feels Like Home. En dat, is, dat heeft alles te maken straks... dat Afrojack ook nog eens een keer het publiek moet gaan vermaken. Nou, die zijn volgens mij een klein beetje de boel aan het opwarmen... want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 Ja, ik, ik, eh, en trouwens nog even wat andere zaken. Want Carlos Sainz eh, is weer betrokken bij eh, een unsafe release. Hadden we hadden net eh, het incident met die wielgun. Moet je even zijn, zeggen wat het is? Hè? Dat was, ja, een dat was meer, in de in de pit. Ja, dat was meer de uh, verantwoordelijkheid voor het team. Maar uh, nu heeft uh, Sainz vijf seconden aan zijn broek uh, gekregen.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 En dat Voorsprong ver, Verstappen inmiddels 4,2 seconden. Hè? Ja, dus uh, ja, ja, dat kan bijna niet. We nou, zien ja. de eerste rookbommen alweer uh, afgaan ja. trouwens. Ja. Nou, was wel witte uh... rook. <laughs> zou, je, zou, de pauze, ja. zou er een ja. nieuwe pauze op uh, gestaan? Ja, het ja, ja, zou Verstappen kunnen zijn. Nou, nou, ja, ik denk toch dat er wel wat uh, na de race direct wat, uh, wat uh, toch... wat. Uh, van die fakkels worden afgestoken. Oranje, dat nou, race is het niet erg, vind ik, eerlijk gezegd. Nee, zeggen. na de race niet. Dan is het toch wel heel mooi gezien. Maar hoe zou Alonso reageren? Want uh, Lammers, die zei op een gegeven moment... Uh, in een van de uitzendingen van de NOS... die zegt, I've guessed that Verstappen has won the race... Ja, vorig dat klopt, jaar. Dus dat was vorig jaar. Dat was vorig jaar. al die oranje rook. We zijn in de laatste ronde inmiddels. Ja, uh, en de laatste ronde loopt. Die gaat nu de, beginnen. De, de laatste ronde gaat... Uh, aan, We gaan aan ook de... zien of Verstappen, zeg maar zo, wordt uh, binnengehaald. Of uh, met het vuurwerk langs de baan. Dat was vorig ja, dat jaar was natuurlijk vorig jaar. een geweldig gezicht. Ja. En uh, zou kunnen heb, zijn dat het weer we Als gaan ik even, even om even de vlaggetjes heen kan kijken Hans. Dus want nog, die vlaggetjes die zitten... Minder dan een minuut. En dan hebben we de tweede overwinning van Max Verstappen... in, in twee jaar hier in Zandvoort. Ja, nou, het, ja, hij uh, kan uh, uh, natuurlijk hier niet bekapot. Uh, hij gaat dat nu door de bocht zonder naam. Dus hij is bezig ja. op weg... En als hij dus Bijna wint. Want hij heeft dus binnen. ook nog de snelste ronde tijd. Ja, uh, zit hij op 310 punten. Zich? Kijk eens. Komt kijk eens, die huid aan aan, hij ja, nou, uh, uh, Dit is de Hans waar hij ja. nu in zit. Ja. We gaan naar de Koeman-bocht. En uh, nog altijd verstappen die voor. heeft uh, nou, 4,5 voor. Uh, de ja, ja, die bocht. Ja, Daar ja. ja. ja, komt hij aan. Dan komt hij aan nummer 2. Vuurwerk weer waarschijnlijk.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 Nu mag het, hè? Ik bedoel, dat... Ja, nou, uh, dat is het, uh, moet, dat moet nou dan moet het wel kunnen, denk ik. Maar uh, het, is, het zit erop. De, de, de, Very lovely result, zegt hij. Ja. Ah, mega drive, mega drive. Ja, dat lijkt mij ja, ook. Ja. Uh, ik uh, zou bijna uh, moeten zeggen... Van, hey, de winnen takes it all. Heb ik niet. Maar uh, weet je, ik, uh, we gaan gewoon... Uh, iets, iets, uh, zullen we kijken of ik iets vrolijks kan vinden? Want...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 Om me af te vragen, Hans, uh, hoe oud uh, ben jij uh, geworden in uh, die tussentijd dat we die wedstrijd hebben gekeken? Uh, ben uh, jij uh, een paar jaar ouder geworden inmiddels? Twee of tweeënhalf, denk ik. Weet niet. <lacht> nee, <lacht> nee, <lacht> ik had ook goed, wel weer een beetje het idee. Het is ideeën. natuurlijk wel, wel heel mooi dat je hem weer wint. Ik bedoel, uh, ja, um,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 Je ziet dat er een safety car is. Nou, dan denk ik van ja. uh, als je dan toch op witte... je weet dat Hamilton bezig is binnen te halen. Ja, ja uh, waarom ga je dan niet uh, nog een keer? Je hebt toch dat setje rood uh, nog uh, liggen? Dus waarom niet uh, nou dan, ja, dan maar het gebruiken? Is fout gemaakt door gewoon die hem niet die binnen te, te halen. Ja. We gaan even een beetje luisteren naar uh, Max Verstappen. Ja, ik uh, zullen we dan even een stukje muziek? Dan kan jij dat even uitluisteren. Sorry, je gaat muziek draaien. Ja? Dan ja. kan jij uitluisteren. Ja. Uh, en dat doen we met Felix. I on. it. Ja, uh, de, de podiuminterviews uh, die worden net uh, afgehandeld door onder meer uh, David Cooldhart. Uh, die, uh, die heb jij net uh, natuurlijk even. Ja, uit, heb ik even even meegeluisterd met wat hij met stappen. Uh,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 dat ik eigenlijk na het uitkomen van de Leijndijkbocht al wist... van uh, die kan ik gewoon pakken meteen. Hm. Dus dat heeft hij ook gedaan. en uh, Hij zegt verder... Uh, het is ongelooflijk om weer je, je thuisknopje te winnen. Maar ja, dat, dat lijkt me ook wel. En uh, Rustel heeft nog gezegd... Uh, die bedankt aan het publiek... wat normaal uh, Hamilton altijd doet. Hè? Hm. Uh, great crowd, dit en dat. Misschien had Hamilton het niet gedaan hoor. Nee. Maar Rustel deed het wel. Ja. En uh, nou ja, uh, Trouwens, uh, over Rustel gesproken... ik vond dat hij een...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 tried, the crime was merely one, guess who testified, Fellow and Bradley and they both all they lied, the newspapers, they all went along for the ride, how can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? Ted